Met een lach om je lippen en zon op je toet, kan een niets je ontgrippen, wat moet. Met een blos op je wangen, een vriendelijk woord, word je altijd ontvangen, zo hoort je haar gaan vragen, trek je daarvan niets aan, laat je lach het antwoord dragen, zal achter wel gaan. Met een lach om je lippen, bij schoonvaar in hij, zal ze jou niet ooit valt meer. Als een jongen van een meisje en zij van een jongen houdt, maken zij zich om de Bijvoorbeeld al benauwd. Neem een goede raad van mij aan. Iemand die het weten kan. Je moet er vrolijk erop aangaan. Al gewonnen heb je dan. Met een lach om je lippen en zon op je doet. Kan er niets je ontglippen? Wat Met een blos op je wangen. Kerel, moet je haar gaan vragen, trek je daarvan niets aan? Laat je lach het antwoord dragen, zal waarachtig wel gaan. Met een lach om je lippen, bij schoonpaar in het zal ze jou niet ontgrippen, valt mee. Als je later dan getrouwd bent, en er valt wel eens een woord, ieder huisje heeft zijn kruisje, dat de twee eens verstoort. Denk dan even aan die avond, samen in de maneschijn. Kijk haar lachen in haar ogen en zie samen dit refijn. Met een lach op je lippen en zon op je toet, kan er niet je ontglippen wat moet. Met een blos op je wangen, een vreemde woord word je altijd ontvangen zo groot. Kerel moet je haar gaan vragen, trek je daarvan niets aan. Laat je wat het antwoord dragen, zal waarachtig wel gaan. Met de wacht om je lippen, bij schoonpa in speet, zal ze jou niet. Geel moet je haar gaan vragen, krijg je daarvan niet aan. Laat je lachen dan verdragen, het zal me lachen wel gaan. Met een lach om de lippen bij spontaan in schiet, zal ze jou niet ongetrokken.